Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Bij twee zelfmoordaanslagen in de metro van Moskou zijn zeker 37 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden. Ambulances rijden af en aan om slachtoffers af te voeren. Het verkeer in het centrum ligt nagenoeg stil. Nog niemand heeft zich verantwoordelijk verklaard voor de aanslagen. De burgemeester van Moskou zegt dat de twee zelfmoordenaars vrouwen zijn. De eerste explosie was in het metrostation Lubjanka, waar zeker 25 doden vielen. Zowel op het perron als in een metrotrein vielen slachtoffers. De tweede explosie was ruim een half uur later bij Park Kulturi. Daar zijn zeker twaalf mensen omgekomen. Metrostation Lubyanka ligt vlakbij het Kremlin en het hoofdkwartier van de FSB, de Russische Veiligheidsdienst. De metro in Moskou wordt dagelijks door bijna zeven miljoen mensen gebruikt. De veiligheidscontroles stellen niet veel voor. De haltes liggen diep. Dat maakt de hulpverlening lastig. Het CDA wil niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek omdat dat slecht is voor de woningmarkt. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat vanmiddag wordt gepresenteerd. De partij stelt zich daarmee op één lijn met de VVD en de PVV, die ook niets voelen voor een beperking. De discussie over de hypotheekrente is weer opgeleid, nu de overheid voor miljarden moet ombuigen om de financiën weer op orde te krijgen. Een ruime meerderheid van de Nederlandse kiezers zou het aanvaardbaar vinden als de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in de opdracht van de Volkskrant. 63% van de kiezers kan zich daarin vinden.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 Het weer, vooral in het oosten en zuidoosten, vanmorgen nog regen. Vanmiddag droog, het blijft bewolkt. Middagtemperatuur van 10 graden op de Wadden tot 14 in Limburg. Dit was het. N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 Geen uh, mooi begin. U vraagt en uh, wij draaien. Ja. <laughs> de Vemkooi en doedas, zoals aan het begin van het uh, tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Ja? Ja, <laughs> Binnen en, nog, uh, natuurlijk, <laughs> ja, nog uh, genoeg nieuws en, uh, uh, en evenementen die, die we gaan bespreken. Uiteraard evenementenagenda. filmagenda van, uh, van het circus. Uh, we kijken natuurlijk even naar de verkeersmaatregelen Verkeersma uh, rond het circuitrun. Voetbal uh, eindigt bijna de eerste helft. Dus we gaan straks even naar Joop toe, want die is leiden met 1-0. We gaan uh, bellen met Marcel Schorel. En, uh, eindelijk de, de snackbar aan de Vondellaan. zijn dus voltooiing heeft gekregen. En we gaan nog bellen met Trace. Nou, dus we hebben uh, items genoeg. We komen nu weer vol met informatie bij CFM. En deze dame blijft ook populair. Hè? Daar heb je zo dadelijk meer nieuws over. Hier is Carol Emeralds. zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde het opvolgen van Back It Up. Dit was een Night Like This, uitgevoerd door de Nederlandse zangeres Carol Emerald. Ja, nou, moet... wat kan ik nog meer over? Nee hoor. <laughs> Mag ik ook? Mag ik ook? Ja hoor, ga jij je gang maken. Ik moet zeggen dat er ze wel ongelooflijk veel gedraaid wordt op de radio, want uh, zoals je al zei, de Nederlandse zangeres Caro Emerald schrijft pop- en muziekgeschiedenis met haar debuutalbum Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. De CD staat inmiddels acht weken onafgebroken op nummer één in de album Top 100. Uh, volgens velen wist nooit eerder een artiest, nationaal nog internationaal... die positie zo lang vast te houden met een debuutalbum. Dat meldde de organisatie achter de hitlijsten vrijdag. Esmerald, bekend van de hits Back It Up en zoals u net hoorde A Night Like This... bracht haar eerste album, album op 29 januari jongstleden uit... Ok, zo so dadelijk gaan we weer naar het voetbal New York Venice, is George Osnabur. Bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade, étendue des, des calicots.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 Voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréco, ils ont monté leur estrade et les calipos. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du voleur d'arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis les comédiens. Ja, bij een comedian moet je lachen, hè? Dus vandaar heeft het werk aan het lachen. Lekker. comedian, Joddus, zelfs als naar voren. We gaan snel over naar jou voor het Slot van de eerste helft. Zet O.B. tegen Espoort. Zop O.B. Ja. Zet Sop O.B. Kan ook. Ja. Goed. Sop O.B. We willen dit moment even kijken. Nog een minuut of vijf is het gaan. En de stand heeft een heel ander gezicht gekregen. Want eh, direct, nou direct, een minuut, twee, drie na het Zandertse doelpunt. Eigenlijk tijdens het nieuws dus. toen jullie naar alle schokkende nieuwsberichten van de hele wereld luisterden. Scoorde ZOB, de gelijkmaker. Een, een rommelige verdediging zag er niet goed uit. En Joris Mieter had gegeven weer op het schot van de spits van ZOB. Maar, zojuist, een minuut of drie, vier geleden. Een, een schitterende aanval over de Zandertse rechterkrant. Uh, mijn Thijssenberg ziet dat uh, Michel aan Helemaal vrij staat voor de keeper. Legt hem panklaar. pan klaar. En de doet hoeft alleen maar zijn hoofd de tegenaan te zit op Zandvoort weer en verdient op een 1-2 voorsprong te helpen. Zandvoort eh, lijkt wel of dat, dat zo'n beetje standaard is. Maar na elk, elk doelpunt gaan ze achteruit voor dus Zoals nu ook weer, helft van het spel ligt op de helft van Zandvoort. En dat, dat is een heel, heel raar iets. Goed, de bal is nu bij de keeper van eh, ZOB. Ja, de haalt we naar voren toe. En dat is wel Jan Smit, of Jan Smit, Jan Smit. Eh, uh, Zonneveld die kan hem daar kopen naar Patrick van Oort, van had ik de laatste man van mij? Nee, hij gaat via die laatste man over de zijlijn en we krijgen een ingooi. Ingooi genomen door Maurice Mol, die uh, komt aansjokken zoals we van hem gewend zijn. En gaat die bal dan nu eindelijk een beetje proberen in het veld te gaan brengen. Ja, ja het lukt, het lukt hem zomaar. En dat mooie verwering van Berg, daar aan vrij staan, aan! Oh, ja! de en, goal weer. Prachtig doelpunt. De Haan hield zich in om niet bij de spel te komen. Meijsjeberg, op dit moment echt de man of the match, legt hem weer pan klaar voor De Haan. Die komt er alleen met zijn tenen tegenaan. En Sandvoort leidt nog voor rust met 1-3. En het is echt niet te veel, het is absoluut verdiend. Sandvoort, grootste gedeelte van de eerste helft tot nu toe, beter dan ZOB. En elke keer naar de doelpunt dan weer even terugzakken, weet je wel. Zoals ik net al vertelde, en dan toch weer naar voren komen. Prachtig. De, boelpunt, de tweede van de Haan van vandaag. De bal ligt weer klaar voor de, voor de achterop en is ondertussen genomen. Zet hem bij, nou, helemaal naar achteren doe. Ik ga even kijken of ik het namelijk bij kan vinden. Nee, dat heb ik niet hierbij, maar dat ligt natuurlijk weer binnen. Oké, okay, zet hem bij nog steeds. Helemaal achterin. Komt een dwarspaas, een beter paas naar de nummer 7. Die gaat een diep daar neer. En daar is daar natuurlijk weer Jan Zonneveld, die die bal lekker kan onderscheppen en diep kan geven aan de Haan. Kan de Haan erbij komen? Ja, sterker nog, die heeft hem gewoon. Die heeft ervan, tegen twee man. zult hij naar zijn aan. Die kan er niet goed bij komen. Het dus is geen goede paas eigenlijk. En dat uh, is Bas Lemmers die daar een overtreding begaat. En ZOB mag uh, vijf meter buiten hun eigen stadsgebied een vrije bal nemen voor een overtreding van Lemmes. De bal gaat nu genomen worden. En er wordt nu achterin rondgespeeld. Komt de dieptepaas? Nee, nog steeds niet. Twijfel bij de nummer drie. Twijfel in het middenveld. ZOB aan de rechterkant van het veld nu. En dan komt hij niet te plaatsen naar de rechte vleugelspits. Hier kan de bal onder controle krijgen. Maar wordt veel uitgezeten door Ronald Kalis. En daardoor moet de bal weer terug. Helemaal aan de andere kant? Nee. Van afstand, nummer 7. En dat is een pakketje voor Joris Schmid. Heel simpel balletje. Hij ziet hem al heel lang aankomen. en hoeft zich dus niet te vergissen. En gaat nu de spel hervatten met een uittrap. Ver over de middenlijn. Kan Berg erbij komen? Nee. de staat even over een hele lange man. Maar ja, die heeft voetballend minder te vertellen tegen hem. En koppen 20 dan wel. Nog steeds ZTB, nu in de middencirkel. Daar Stijn Dat was een duwtje van Stoppelaar, Nummer 8, tegen de nummer 8 uh, bedoel ik. En ZTB mag die vrijbal gaan nemen. Dat is hij niet ondertussen genomen. Om te dieptepaars. Naar nou, Nee, Kalas er weer voor. De verdediging staat goed vandaag. Beter dan vorige week. Toen heeft eigenlijk de verdediging een beetje... Minder meer in de wedstrijd van Plus voor Zandvoort. En uh, daardoor uh, voor Zandvoort met uh, 0-2 van Marken. Terre paas. Van ZOB wordt opgepakt door Kool, de rechte verdediger, rechte vleugelverdediger. Transmeteert die bal nu naar voren toe richting Bergen. Dan komt hij langer aan niet. En daar is de Daan. die kan ertussen komen. Met de Haan speelt Bergen aan en die wordt weer afgepakt. Goed verdedigd trouwens van ZOB. -B. en die kan nu die bal terug gaan spelen op hun keeper en die zal de bal waarschijnlijk ver gaan wegtrappen. En dat doet hij nog met links en dat is echt bij rechtbijna. doet hij netjes de man. Elk knap. ZOB nog steeds. Nee, Stijn Stommelaar. Dat is natuurlijk ook heel erg lang. En die, uh, die kon die bal wegkoppen richting Bol, maar Bol kan er niet bij komen. Weer bij Op de middenlijn hebben, is het spel ongeveer nu in, in de cirkel. Uh, daar is het Michelin aan, die probeert de bal om af te pakken. direct kan er goed tussen komen. Bas Lemmers uh, naar de rechterkant. Probeert naar zijn Berg te bereiken. Het is een hele diepe bal. De berg is wel snel, maar niet snel genoeg. Stond dit even te ver vanaf, maar kan hij daar proberen af te pakken. Teruggespeeld naar de keeper. Die moet nu snel wezen, want daar komt De Haan. De Haan is die altijd de jongen die. Bekijkt dat soort situaties heel erg goed. Maar het is al steeds ZTB dat die bal in de zet heeft. Maar niet binnen een metertje, 5, 6 buiten een echte 16 meter gebied. Dat is de dieptepaas langs de lijn. Naar de rechter van ZOB wordt weer teruggespeeld. Ze zit, zit weer op de helft van ZMB. Dus uh, de druk van Zandvoort is toch wel redelijk goed. En dat, uh, dat uh, is zo dat uh, ZMB er niet aan te pas kan komen op dit moment. hele paas over de hele breedte van het veld. En die staat van de borst van de ZMB-spelerhoofd. En wat Zandvoort mag gaan gooien. En dat zal waarschijnlijk gedaan worden. Wat gaat er hier gebeuren? Ik weet het niet. De die die, die die fluit en die wijst. Uh, nou, oké. Okay, gewoon ingooien, Meer niet. Hij ja, Mol, Mol. Die, die, die een beetje pingelen daar raakt die bal kwijt. Ja, en daar komt uh, Stijn Stoppel erbij. En die kom je in totaal vijf keer tegen als je die uh, tegen je over hebt staan. Maar hij maakt nu een overtreding en zet hem mee, mag die bal weer gaan nee. Op de middenlijn, vrije schot voor de gastheren. Wat wordt even gewacht tot de mensen op hun plaats staan. Het duurt wel heel erg lang. Ja, even kijken, dan gaat hij uiteindelijk komen. Paas langs de lijn. Die wordt via Ronald Kalus over de zuid gewerkt. En ZTB mag uh, bij de cornervlag een in inworp op gaan doen. En er is er eentje bij, die heb ik de in het tweede gezien. Die gooit het ver in de 16 meter gebied Dat doet hij nu niet. En uh, speelt de speler in die wat dichterbij staat. En dan gaat hij weer terug. Uh, gaat nu een 16 meter gebied. Nee, mee. Hij speelt een breed, legt een breed nummer twee. Die heeft een hele schotkans En die gaat voorlangs. Nee, via een beentje van Zandvoort. En een uh, corner in de halve. Uh, Vanuit de uh, rechterkant van de uh, doel van Joris Smit gezien. Hier gaat het zich even uh, opstellen uit de waard. En het is niet zoals bij soms, dat er een bepaald spelletje is. Ze staan gewoon met z'n allen bij elkaar uh, rond de, de doelmond... Of, ...en wachten tot die bal uit de waard gaat komen. Korte bal waarschijnlijk, want het staat echt heel erg vol daar. Goeie bal, kan weer getikt worden door Smit... ...en een corner aan de andere kant van het veld. Hé, zegt hij. Oh, hij gaat er nog voor de vlag zelfs uit. Oké. Okay. Nou, dan is de in Inburg helemaal niet zo moeilijk. Inwerpverzoek bij de record. Dan moeten weer speciaal in in komen. En dat is dan waarschijnlijk die jongen die echt heel erg ver kan inwerpen. Het was ongelooflijk dat ik bij het tweede misschien heb. Bijna tot de 5-meterlijn gooit die jongeman in. Weer. Ik in de 5-meterlijn. Bijna bij de, bij de penalty stuk. En dat is het doelpunt, een doelpunt. En kopbal van de nummer 11 van uh, ZOB zorgt ervoor dat het bij de weer op gelijke hoogte komen. Ik zei het al, dat is een heel gevaarlijke inworp. Hij wordt doorgekopt en via een hoofd van de nummer 11 verdwijnt hij achter Schmid die er absoluut niet meer bij kon. En de stand is nu weer gelijk. Vlak voor rust is dat dus erg jammer. Dat is een psychologisch erg belangrijk moment natuurlijk. Dat weten we hand wel. Maar het is niet anders. Twee op dit moment. Zolverd heeft afgekopt. Dat is het eindsigiaal van de eerste helft voor een uitstekend lijn. naar de schijf zegt hem ook wel eens een keertje zeggen... Zonder dat zo vlak voor tijd die bal nog even in ging. Het is iets anders. We beginnen straks de tweede alweer met 2-2. Oké, okay, dankjewel Jan van Essen. straks meer. Ik denk nog steeds dat het kan. Iedereen naast elkaar. Soms droom ik ervan. Ik.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 Om bruggen te bouwen, soms drom ik ervan. Laat mij in die val, laat mij in die val. Meeuws op de Zandvoortse Radio en laat mij in die waan. Wat een mooie beladen. Laat mij in die waan. Ja, helemaal diwan. goed. Nou, we uh, staan gelijk hè? of uh, staan we nee. nou voor? Dat is niet helemaal duidelijk. Volgens ons uh, hier in de studio is het 3-2 voor SV Zandvoort. 3-2, als we Joop uh, goed gevolgd hebben, zou het 3-2 moeten zijn. Maar Joop zelf zegt weer aan het eind 2-2. Nou dus. ja, aan het begin van de tweede helft zullen we, uh, we dat zullen even het bij aan de vragen hoe het zit. zit hierover. De opening van het strandseizoen is vanmiddag gestart. En aanwezig was onze verslaggever Jaap Kerkman. Goedemiddag Jaap. Goedemiddag. Ja, ik hoorde net een prachtige ballade die jullie hadden op de radio. En het begon ook al met muziek. Want het koperkoor opende het. De, de, de, hoe noem je dat? Het Strandseizoen. Het strandseizoen 1. Nee, nee, nee. wacht even. Oh. Het evenement op zich. Okay. Het werd aan elkaar gepraat door Ben Zonneveld. Maar de officiële daad die er gericht werd, werd door wethouder Tatus gedaan. Oké. Okay. Op een zeer bijzondere manier. Wethouder Tatus kwam met de buggy van uh, Bol kwam die naar het strand toe en werd daar gereden. In waadpak ging hij vervolgens naar het strand met twee vissen in een, uh, levende vissen in een bak. En die heeft hij vanuit de, de bak, vanuit de bak heeft hij ze uitgelaten in zee. Oh. oh. Dat we, dus Zandvoort heeft een bijdrage geleverd aan de natuur door twee vissen toe te voegen aan de zee. Normaal worden ze gevangen, maar nu werden ze toegevoegd. Oké. Okay. En waar kwamen ze vandaan, die vissen? Ja, dat weet ik niet. Er Bij de men... vishandel? Nou, weet ik niet. Nee, Met want hij je geen levende vissen kopen. Hè? Nee hoor, ik denk dat, dat ze ergens... Vandaan... Ze kwamen ook niet uit de Muiden, want ze waren nog levend. Misschien hebben ze een paar dagen in het aquarium gezeten, maar dan leven ze ook meestal niet oh, okay. meer. Maar goed, daar gaat het niet om. Wettertaartse was zeer optimistisch. Hij noemde Zandvoort een voorbeeld voor het toerisme. En ook dat de hulpdiensten hier op zo'n tot altijd zoveel goed werk doen. Was de reddingsboot ook weer aanwezig? De he? reddingsboot was aanwezig, de politie was aanwezig. Kortom, alles wat met de reddingsbrigade, alles wat met de hulp en strand en de, gewoon iets gang van zaken was aanwezig. Okay. Ook een aantal politici die. Uh, ...nog druk bezig waren over de formatie. Ja, dat, uh, dag en... dat nou, gaat dag... maar door, hè? Dat 24 uur per dag. Dat was zelfs een raadsel. dat was het mobiliseren... ...om uh, toch maar weer een keer een gesprek te voeren... ...want het was niet goed gegaan. Nou ja. ik, ik laat in het midden wie dat zijn natuurlijk. Ja. Kijk, je hebt voor- en tegenstanders en verliezers en winnaars. Ja, maar al met al was het een uh, zeer geslaagde... ...opening van de Stroom van het, Stroom het En om met uh, meneer Tatis te spreken... ...hij hoopt dat vooral de inbreng van de vijf nieuwe paviljoens die gebouwd worden. Ja, rondom paviljoens, ja. Dat dat zowel voor Zandvoort als voor het dorp... een bijdrage aan een jaar rond beleid kan zijn. Hij met zijn nieuwe coalitie... zal daar overigens hard aan werken. Ja. En ja, daar kan iedere partij... op 1A in Zomvoort daar mee doen. Okay. Was er nog veel publiek? Het was vrij goed bezet. De, ja. de hele Zandvoortse inkruid was er natuurlijk. Leuk, ja. Zien en gezien Raads, worden, hè? Ra ra raadsleden... Voorzitters van diverse instanties. Maar ook nogal wat ander publiek. Ook wat toeristen die vol bewondering keken. Leuk. En dat valt me toch telkens weer op. hoeveel jongere mensen, kinderen. ook in het museum nog even een kijkje ja. nemen. Het is dus alles bij elkaar een, uh, toch wel een goede happening. En de volgende keer zal het uh, misschien door meneer opnieuw worden geopend. En was er ook nog uh, voldoende haring uh, verkrijgbaar? Want dat een, hoort ik, ook bij ja, wel Ja, Ik heb zojuist genoten van een heerlijk bordeltje. Ah. En ik heb wat kaas gegeten en uh, toen ik wegging heb ik een haring genomen. kijk, ja, dus. helemaal ah, lekker zwemmen. Ja, zo, zo gaan gaar. we het uh, stralseizoen uh, beginnen hier in Sofours. Helemaal goed. Bedankt uh, voor je inbreng. En uh, is dat, zijn we daar ook weer bij, bij gepraat? Dat dacht tot, ik ook. We uh, hebben weer zin in Sofours. En zin in het nieuw seizoen, toch? Ja, ik wel. Hier is Durand Ruin uit de jaren 80 in de skin ja. trade. Zo dadelijk gaan we trouwens uh, bellen met Marcel Schoren van de oude me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 En die zomerse klanken van Barry Manilow op de radio bij CFN Salvoort. Jorden, de Copacabana. Nou, muziek wat echt bij een feestje past. En feest is vandaag in Zalvoort, opening van het strandseizoen. En ook vanmiddag aan de Vondellaan, want dan gaat de nieuwe oude Halt open. Om het zo maar te zeggen. Cafeteria anytime in de oude Halt. Goedemiddag Marcel, welkom. Goedemiddag. En van harte gefeliciteerd. Het is eindelijk een feit, Marcel. Wat zeg jij? Het is eindelijk een feit. Eindelijk, ja, eindelijk. Tjonge, jongen. Na twintig jaar strijd is het eindelijk een feit. Kijk. Dat is toch ook wel leuk om te horen, hè? En dat is de feestje waarts. En je ziet de aanhouden wind. Dat bedoel ik. Ja, nou, je was uh, hoog toe aan een, uh, aan een nieuwe snackbar. Ja, op de Vondelaan, hè? Op de Vondelaan. Het is een prachtige mooie locatie geworden. Het is eigenlijk nog mooier geworden dan de dachten. Dus dat is alleen maar prettig. Kijk, en wat, wat gaat er allemaal gebeuren vanmiddag en uh, wat kunnen de mensen allemaal uh, binnen bij jou doen? Want het wordt een uh, cafetaria en je was ja, natuurlijk volgens mij een, uh, snackbar, meer een snackbar. Ja. En uh, we hebben vanmiddag een open huis. En het uh, open huis hebben we van 4 tot 7. En er is een hele buurt in de klantenkring. Uh, die hebben we al gelezen dat we, dat we de receptie hebben. En ze uh, nou, zijn allemaal welkom. We hebben een gezellig uh, hapje en we hebben een lekker muziekje. En uh, nou, we gaan er een leuke middag van maken. Oké, okay, vanmiddag dus uh, feest aan de Vondelaan van uh, 4, tot... De Vondelaan, ja. 4 tot 7 ja. uur. Iedereen is van harte welkom. hapje en een drankje erbij. Ja. Muziekje? Muziekje erbij en we gaan er een heel gezellige middag van maken. Helemaal is goed. We ook uitgenodigd. Nou, wij moeten werken. Ja, <laughs> <laughs> work, work is calling uh, Marcel. Okay, okay, okay. Maar uh, nog even, je had het over je trouwe team. Sven, Anouk, Marcella, Michel ja. en jij natuurlijk. Ja, ja. ja. Hoe lang uh, is die club al bij elkaar? Die club is al, nou de Swen werkt al bijna 10 jaar. En uh, we vragen ze af en toe of het mijn zoon is. Zoon werkt hier al. Anouk is het uh, laatste jaar erbij gekomen. En Mitchell is mijn zoon. Okay. Die is niet zo actief in de, in de zaak, maar uh, hij draagt toch zijn steentje bij. Achter de schermen? Ja, achter de schermen. Maar goed, ik, uh, namens uh, de CFM-medewerkers wensen we je weer natuurlijk een hele fijn en gezellig open huis van 4 tot 7. Ja. En uh, we zullen elkaar ongetwijfeld in de toekomst uh, gaan zien. Ja, Marshall, nog even een vraagje. Ja. Nieu nieuwe oude halt uh, dus uh, aan de Vondellaan. Ja. Betekent het ook dat er wat gaat veranderen of blijft het gewoon even gezellig als het altijd bij jullie was? Ik zal je dit vertellen en beloof, het wordt alleen maar gezelliger. Nog gezelliger, kijk, zo, zo horen we het graag. En we kunnen ook voor een, voor een kopje koffie bij je terecht in de, in de nieuwe cafetaria. Absoluut, en je kan er rustig zitten nu. In de oude sleekbouw was het een beetje bekromp allemaal. En je zat een beetje te dicht bij elkaar. Nu heb je wat meer ruimte en het uh, wordt alleen maar leuker. Oké, okay, nou was er in eerste instantie om daar uh, toch even op terug te komen. spraken dat jij uh, bij het station uh, zou gaan zitten, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan en nu toch op de oude plek een, uh, een nieuwe stek. Als de gemeente naar me had geluisterd, had ik hier 15 jaar geleden al gezeten, maar we gaan niet meer terugkijken. Nee, vooruit. En, uh, vooruit en uh, we hebben de strijd gewonnen en we hebben weer wat moois neergemaakt. En de mensen hier, de buurt, echt, die zijn zo enthousiast en ze zijn zo blij en pas gewoon helemaal in het, uh, het buurtje. hier. Jij hoort daar gewoon in Oud-Noord. Absoluut. Hé hey, Marcel, dankjewel. En heel veel plezier. En bedankt voor jullie aandacht. Ja, Graag gedaan. Graag gedaan. Okay. Hoi. Hoi. Hoi.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 Por un poco de tu amor, por un de por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener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 De selector en on my radio. We gaan weer snel over naar Joven S. in Zuidoost-Beemster. De ploeg wou vandaag tegen spelen. En we verlieten de eerste helft met de voorsprong voor de SV Zelforts. Met 3 tegen 2. Nee, 2 tegen 3. 2 tegen 3. Ja, ja, ja oké. Okay, Weinig okay. verspreking al niet voor paniek zorgt in de studio. Ik zie 2 aan de zweet op ons ja, ja, ja. voorhoofd. Echt waar. We wat gemist zo? weet je wel. Doelpunt afgekeurd. Nee, nee, nee. Nee, nee, echt helemaal goed. Dat is het is nog steeds eigenlijk. We spelen al een minuut in die tweede helft. En Sandsvoort heeft nu uh, toch die grijfstave wind in de rug. En het speelt wat makkelijk is. Wat vaker bij het doel van, uh, weer van uh, de keeper van de ZOB. Nu ook weer een vrije schopst van middellijn. middelen. Max Aardewerker, dan overnemen. Aardewerker nog steeds met een man in de rug. Gaat langs. Plezier, twee man te passeren daar. En dat lukt hem natuurlijk niet. Want het is gewoon een mannetje te veel. Als je in plaats van afspeelt naar rechts, daar stond Mol helemaal vrij. Ja. Dan uh, was het alles voor hij. Ze heeft de de bal. Probeert hem wel eventjes door die Sampers verdediging uit te komen. Dat lukt absoluut niet, want ze speelt hem nog steeds de op. Daar gaat de eerste een die van bal komen. En die man is heel erg snel. Maar Giray is nog sneller. Gaat wel 16 meter gebied. Houdt hem buiten, 16 meter zelfs. En kan de bal te kosten. Ja, hij trekt hem als je shirt. Ja, inderdaad. Ja. Ja, die scheidsrechter had het wel goed gezien. Hè. Het was voor iedereen dus ook. Maar, maar wat zich op wisselen, ik, ik zag het ook gebeuren. En uh, ZRB mag een vrije bal nemen. Op de hoogte van de 16 meter lijn aan de linkerkant van het doel van SVS-Holmes uh, een meter of drie buiten dat 16 meter gebied. Dus de lichtmacht van de stop staat klaar om te kijken of die bal misschien toevallig niet achter een gewerkt zou kunnen gaan worden. Dus is een hele verrassende bal, die staat er wel helemaal vrij en in de handen van Swiet, helemaal geen probleem. Verwachtte eigenlijk dat iemand met de rechterbeen zou nemen. Het werd dan uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk iemand met een linkerbeen en daardoor kon Swiet die bal vrij makkelijk pakken. Hier een hele, hele verre bal, bijna tot in een 16 meter gebied van tegenstander schiet. Uh, Jorrit Swiet die bal weg, maar dat kon weggekocht worden door een verdediger van Sop. En Sop heeft er nu ook bal dan gaan we kijken of ze kunnen bouwen aan een uh, avond. Maar de druk van zand, is erg groot. Nou, je moet alleen oppassen dat de hele snelle jongens niet eens doorschieten. Want dan ben je ineens verkocht natuurlijk. Zoals hier ook het geval is. Oké, okay, Pas Lemmers kan, kan ingrijpen. Pas Lemmers is toch niet even de snelste. Hij had toch die bal te pakken. En speelt daar Patrick van de oorten. Waardoor, twee mannen misschien. Kan hij er iets mee doen? Gaat nu de rechterhoek en geeft niet voor. En dat is buiten het spel. Gevlagd. Wel geslacht, hoeft niet gesloten te worden, want de keeper van Zetterbee heeft de bal in handen en rolt hem eruit. Zetterbee kan weer gaan proberen op de helft van Zandvoort te komen. In de Borup, op de helft van Zop voor de gastheren. Ze komen er dus moeilijk erheen, blijkelijk. En toch blijft dan dat gevaar van die hele snelle jongens. Goed, in de worp gaat genomen worden nu. Tenminste, het land is open, ja, dan gaat hij eindelijk komen kan in ieder geval niet door dus Stijn Stomleur gekomst worden, maar hij zal die bal in het balbezit bezit. Werkt naar voren toe. Naar Meitje Berg. Werkt kan er niet bij komen. Verdedigen. Die verdedigt heel simpel uit. Vierde keeper gespeeld hier. En zullen we even kijken. 12, 13 minuten nu uh, in de tweede helft. Santos nog steeds 2-3 in het voordeel van Zandvoort. En hier is Madness en Beggy Truisers.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 Het is oud en het is ook oud hoor. Heel wow. oud. Heel de moments en wat ouds. En girls. Girls. Talk about girls. Uit oh, de goede ja. oude tijd. oude doos. De goede oude doos. Doos. Ja, precies. Hey, morgen is het al ver hè. De circuitrun. Ja. We hebben er een jaar op moeten wachten. Maar morgen ruim 12.000 deelnemers aan deze grote, grote wandeling. Ja, en uh, kijk, en tijdens, die komen, dus tijdens die derde runners World Zandvoort circuitrun staat het centrum van Zandvoort natuurlijk bol van de activiteiten. Een heel leger van vrijwilligers zet zich in om de lopers en de kijkers te vermaken. Eén daarvan is heel speciaal. En dat betreft hier de 21-jarige, pla onze plaatsgenote Amanda Pellerin... zal ondanks haar handicap een uur gaan droogfietsen, zoals het heet... om zodoende geld in te zamelen voor het revalidatiefonds. Uh, even kijken. Haar streefbedrag is 3200 euro. En daarvan heeft zij op dit moment al ruim 3000 euro bij elkaar... Gaat u haar zondag vanaf half twee uh, op het Gasthuisplein aanmoedigen en doneert ter plekke als u dat nog niet heeft gedaan. Laten we allemaal zorgen dat het eindbedrag ver boven haar streefbedrag uitkomt. Dus uh, half twee Gasthuisplein, steun Amanda Pellerin. Oké, okay, en, de, en de runners die kunnen flink hun gang gaan morgen, want het begint al om kwart voor elf. Dan hebben we namelijk de start van de Kids circuitrun over 2,5 kilometer. Eveneens op het circuit de Ladies run die begint om half twaalf. Over 5 kilometer. Om 12 uur dan de start van de Mens-circuitrun over 5 kilometer. En dan de ware, de ware run begint om 1 uur. De start van de runners Wild zandvoort run over 12 kilometer. 1 uur, dus de start en de finish om uh, ongeveer 13.36 uur 36. finish van de eerste loper alweer. Ja. Ja, lopen de, de, de heren en de dames gewoon door elkaar? Die lopen allemaal door elkaar. Ah, Oké, okay. en we hebben een bekende, bekende ertussen zitten: Lorna Kiplagats. Ja. ja, die gaat meedoen. En, maar die loopt niet de 12 kilometer. Nee, ze loopt de 5 kilometer op het circuit. De Ladies Circuit Run, daar doet ze mee. Is een soort voorbereiding. Ze is er een tijdje uit geweest. Ja. En om weer een, een beetje in te komen gaat ze morgen meelopen. Dus op het circuit. En wij geven natuurlijk ook via onze radio een live verslag van diverse activiteiten in het dorp. We zijn er vanaf 12 uur bij. Vanaf 12 uur bij. En ik noem maar even wat. Op 1 uur. Ja, mis het niet. Haagse Elvis. Oké. Okay. Hey. En Haagse Elf is. Nou, en het programma loopt achter elkaar door en wordt georganiseerd door On Air Events en Studio 118. We krijgen natuurlijk om twee uur uh, onze eigen Joyce Meisterband... En. Uh voor de rest nog Remy Wijnans. En dan nog een keer een optreden van Joyce bent Verrassingsact. En dus van allerlei activiteiten in het dorp. En voor de Zandvoerters één tip. Laat de auto staan. Ga gewoon lopend het dorp in. En we hebben nog een dwelorkest ook hè? Ja, dat komt er ook nog tussendoor hè? Ja, ook nog tussendoor. Waar staan die ook weer? Ja, mocht even kijken. Volgens mij op de Geinpiepers. De Geinpiepers. Wilt u het hele programma even nakijken? Kijk op www.z.z.p www.zvoort.nl www.zvoort.nl Daar staat ook een heleboel inlichtingen over bussen die niet of wel rijden. En uh, mocht u dus naar, naar Haarlem of dergelijke wil, kijk even op die site. En, of anders even in de Zandvoortse Courant. Daar staat precies in wanneer u wel en wanneer u niet mobiel bent. Nou, morgen dus met z'n allen mee gaan lopen en dan heb je goede schoenen nodig. En daar gaat het volgende plaatje ook over. Die is are made for walking. Nancy Sinatra. Graag tot zometeen voor de en, en laatste uur van dit programma.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 Cham ma, li ne kesi masu, axi kina. Bak ma, kuma khol al di ne yo, li ne kesi yo, mo ne siman, li ne